Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Marion Koekoek -Koek met het NOS Journaal. Klokkenluiders website Wikileaks heeft nog maar een klein deel... van de 250.000 Amerikaanse ambtsberichten online gezet. Wikileaks begon gisteravond met de onthulling van documenten... over het berichtenverkeer tussen Washington en Amerikaanse ambassades. Berichten uit Den Haag staan nog niet online... In de berichten staat dat de Amerikaanse regering, VN-topman Ban Ki-moon wilde bespioneren, dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran, dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren en dat de Russische premier Poetin banden zou hebben met de georganiseerde misdaad. Openbaar vervoerbedrijven als Connection en Arriva scoren slecht op het gebied van dienstverlening. In een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen zeggen 5000 consumenten dat de service vergeleken met een jaar geleden achteruit is gegaan. Ook veel banken scoren slecht. Opmerkelijk is dat T-Mobile wel goed scoort. Het bedrijf werd onlangs door Joep van het hek over de hekel gehaald vanwege de slechte service. In Eindhoven zijn gisteravond tientallen kogels afgevuurd op een huis. Daarbij zijn ook andere woningen en geparkeerde auto's geraakt. Buurtbewoners aan de Boutenslaan zeggen dat ze een mitrailleur hebben gezien. Er zijn geen gewonden gevallen. In Haiti heeft de kiesraad de verkiezingen tot een succes verklaard. In port au prince gingen eerder duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de chaotisch verlopen verkiezingen. De betogers eisten dat die ongeldig zouden worden verklaard wegens fraude. Twaalf van de achttien presidentskandidaten zeiden eerder al dat de verkiezingen ongeldig moesten worden verklaard. Volgens hen is er op grote schaal gefraudeerd. In Fort Lauderdale in Florida is de Canadese acteur Leslie Nielsen overleden. Nielsen speelde in honderden films en series. maar werd vooral bekend van zijn komische rollen in Airplane, Police Squad en The Naked Gun. In die filmreeks raakte hij als politieman Frank Drabin verzeild in de meest onmogelijke situaties. Leslie Nielsen was 84 jaar. Dan nog het weer. Eerst bewolkt met in het oosten wat sneeuw. De sneeuw breidt zich uit naar het midden en westen. Het is rond het vriespunt.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 Zaterdagmiddag bij CFM Je hoorde de single van de Talking Heads Dat was uiteraard uit de jaren 80 Slippery People voor Zandvoort en de regio. En zo werd het even na twee. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn er weer voor een reguliere uitzending. We zijn er weer, gewoon drie uur lang. Gewoon drie uur lang live vanaf het Gasthuisplein. Met natuurlijk de vaste onderdelen zoals daar zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Om half drie natuurlijk het weerbericht. Want uh, ja, ik heb wel sneeuw gezien vanmorgen. Ja, morgen morgen de, de markt hè? Dus we uh, willen wij weten hoe het weer gaat worden. Ja, en uh, nou, we kijken natuurlijk ook even naar de markt. De feestmarkt morgen de hele dag uh, die zandvoort op zijn kop gaat zetten. En nog een heleboel ander lokaal nieuws. En het, laatste nieuws hebben we, en het laatste uur hebben we nog en sportnieuws uit het buitenland. We kijken even naar het WK Golf vanuit Dubai. Waar de Nederlanders het niet onfortuinlijk doen. We kijken even vooruit naar de grote voetbalwedstrijd in de Spaanse uh, liga. Want daar speelt op aanstaande maandag Barcelona tegen Real. En ze noemen dat zo, zo noemen ze dat al dan. De El Clasico. Nou, vrijdag is PSV onderuit gegaan. Dat, he, dat biedt weer kansen voor fc Twente. En we kijken even voorbij, voor, vooruit naar de DT, laatste race van DTM Touring de shaft. die wordt ook in Dubai verreden. Morgenochtend om 8 uur live te volgen op de ARD. En uh, collega Joop van Nes die heeft vandaag vrij. Want er wordt niet gevoetbald. Er dus wordt vandaag niet gevoetbald. Niet gevoetbald door Sanford. Het is een, van een bekerweekend. Dus ze zijn vrij. En Joop van Nes is ook vrij. Nou, hey, Jij bent er al helemaal klaar voor. Hè? De top 2000. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. De top 2000. Vanmorgen, go -go. vanmorgen is bekend geworden uh, dat uh, na jaren op nummer 1 op deze lijst het uh, hebben gestaan. Bohemian Rhapsody van Queen. Maar hij is afgelost. Hij is afgelost door deze soms. Heel goed Oké, ja, oké. Okay, okay. Deze staat dus 1 in de top 2000-2010. En die wordt de laatste week van december live uitgezonden op Radio 2. En we hebben het over de Eagles en Hotel California. She's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 to o for toys Stood by the bus stop with a felt pen in the suburban hell And in the distance A police car to break the suburban Het kijken met die uh, top 2000. Straks kwamen ze niet naar alle 2000 platen toe. Want uh, die Joel staat er ook in. Hotel California. Oh, ja, Plaat van uh, ruim 6 minuten. Daar maar achteraan goed. rijden we deze trouwens van de uh, Pet Shop Boys. En dat was Suburbia. Ja, nou dan, dan we eens even met wat, uh, ja, toch wat uh, belangrijk nieuws. Wellicht dat menig in het al weet. Maar dit weekend is de spoorwegovergang Sofiaweg van Lennepweg afgesloten voor al het wegverkeer. Vanaf afgelopen vrijdag rond 11 uur en tot maandagmorgen 6 uur heeft Structon in opdracht van ProRail de tijd om wissels en de overweg te vervangen. Door deze werkzaamheden zal er ook een aangepast schema voor treinverkeer nodig zijn. Ja, weet je wat me opvalt albert Jans? Ze zijn steeds met het spoor bezig. He? Ze, ze blijven bezig. Het is zoveelste keer dat het afgesloten is. En Het is zoveelste keer dat we weer een weekend verstoken blijven van, van treinen. Uh, maar ik liep langs het station, er staan ook voldoende bussen om, uh, om mensen naar Haarlem en richting Amsterdam te krijgen. De werkzaamheden hebben natuurlijk gevolgen voor de dienstregelingen dit weekend. Wilt u daar meer informatie over hebben, kijk dan op www.ns.nl of tekstpagina 751 en 754. www.ns.nl als u gaat reizen en voornemens was om met de trein te gaan reizen dit weekend. Maar in ieder geval bussen zijn er genoeg. Tot zover het nieuws bij CfM en uh, zo dadelijk uh, gaan we het weer doen met Albert Javos. Heb je het al voorbereid, het weer bericht? Ja, ik, ik, ik ga al even lezen. Ja, ja. oké. Okay, heel verstandig. Ik ga hem even inlezen. <laughs> heel goed. Zo dadelijk om half drie maar eerst deze van Kopley. Klaks. Ze deden je eigenlijk veel te weinig hoort bij CFM en vandaar een keer gedraaid op de zaterdagmiddag bij Softop zaterdag is deze uiteraard van Kim Appleby en Don't Worry. Nou het is uh, precies half drie hoogtijd tijd voor het weerbericht met Albert Javos. Ja want na een bewolkte en daardoor op vele plaatsen in de regio vorstloze nacht alleen Schiphol kwam een fractie onder nul. ...onder het vriespunt uit, is het ook vandaag overdag overwegend bewolkt. Uit die bewolking kan soms wat lichte sneeuw vallen. Nou, die hebben we al gezien, hè, die sneeuw vanmorgen? Let it snow! Ja, prachtig. Ah, mooi. Maar veel voorstellen doet het allemaal niet. En vooral vanmiddag kan ook zo nu en dan de zon tevoorschijn komen. De temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt... ...en er waait een meest matige zuidelijke wind. Vanavond en de komende nacht klaart het op en gaat het overal in de regio licht vriezen. De temperatuur daalt naar min 3 tot min 4 en er waait overwegend matige zuidoostelijke wind. En nu wordt het belangrijk voor de feestmarkt morgen. Morgen wordt een mooie winterdag met veel zonneschijn. Het blijft droog en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 1 graad boven het vriespunt. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Zondagavond en maandagnacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. En later in de nacht is er kans op wat lichte sneeuw. Het koelt af naar min 2 tot min 4. En er waait een matige aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind kracht 4 tot 6. Maandag heeft de bewolking de overhand en uit die bewolking valt af en toe wat sneeuw. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is over land matig kracht 4. En aan zee vrij krachtig kracht 5 tot 6. ...en de temperatuur stijgt naar waarde net iets onder het vriespunt. Maandagavond en dinsdagnacht is, is en blijft het bewolkt, maar wel overwegend droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden en er waait een matige tot krachtige, krachtige oostelijke wind. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een stevige oostelijke wind. Over land waait de wind vrij krachtig kracht 5 en zee zeekrachtig 6... En in combinatie met temperaturen rond of iets onder het vriespunt voelt het veel kouder aan. Dus mutsjes op en handschoenen aan. Dinsdagavond en woensdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer min 5. Ja, min 5. U hoort het goed. De stevige oostelijke wind blijft onverminderd doorwaaien. En tot slot, woensdag heeft de bewolking de overhand, maar soms is er een ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait altijd een ijskoude oostelijke wind. Overland vrij krachtig kracht 5 en aan zee krachtig tot mogelijk kracht 6, 7. Het blijft overal in de regio licht vriezen met geen hogere temperatuur dan min 1 tot min 3. Opnieuw zal het vanwege de wind veel en veel kouder aanvoelen dan dat het in werkelijkheid is. Oké, okay, handschoenen weer dus hè. En, en mutsjes, handschoenen, en mutsjes. laarzen, voeringen, alles, alles, kan, alles, ja, kan, weer alles kan weer tevoorschijn gehaald worden. Nou, het meest actuele weer kun je nalezen op internet op www.meteopagina.nl Dus voor het lokale en regionale weerbericht is dat de site om, uh, om de informatie vandaan te halen. www.meteopagina.nl Uiteraard voor onze eigen weergoeroe Lex van der Hoorn... En binnenkort is hij weer terug, hè? Zo vlak ja, voor de feestdagen. Vlak voor de feestdagen komt hij terug en dan zal hij hopelijk feestelijk weer meenemen. Nou, we gaan het afwachten. En uh, deze plaat en Lighting, kunnen we dat ook verwachten? Dan? Dat kunnen we dan ook verwachten, ja. Oh, Vast wel. Gaan we nu voor je draaien. Hoops. Vond hem wel mooi, pas achter Thunder and Lightning Dance to the Lights. Ja, heel goed. Helemaal de single leuk. van uh, Phil Collins. Wie weet misschien ook wel in de top 2000 tegen te komen. Vast al. Phil Collins kom je zeker. Zeker Die kom je zeker tegen. Dat is het ding wat zeker is. Uh, ja, nog even snel, want het is, uh, is, uh, ja, is nu nog anderhalve uur te gaan voor, voor die markt. Want uh, namelijk vandaag is in de protestantse kerk aan het kerkplein een gecombineerde feestmarkt. Er staan kramen met kerststukjes, chocolade, kerstkaarten en natuurlijk kerstspullen. En er is een loterij. Er is een gezellig terrasje waar men soep, glühwein, koffie, thee en gebak kan kopen. Misschien komt Sinterklaas ook nog wel even langs, dus klein en groot zijn van harte welkom. Bent u op zoek naar een leuk 5 december presentje? De markt is geopend vanaf vanmorgen 10 uur tot vanmiddag 4 uur, dus vandaag nog anderhalf uur. Let op, de toegang is via de hoofdingang aan de poststraat. Ja, het is echt in de kerk zelf. Ja, dit het keer. is in de kerk zelf. Maar leuk, u hebt nog anderhalf uur. Wil, hebt u, hebt u nog wat, wilt u nog wat ideeën opdoen? In sleukskoop voor kerst, dan wel voor Sinterklaas. Dan uh, spoed u naar de kerk. Ga er gewoon heen, lijkt me heel erg gezellig. Het is ja. dat wij hier programma moeten doen. Anders was ik ook even een kijkje gaan nemen. Tuurlijk, dat, uh, we waren ja, samen gegaan. Dat. dat dacht ik ook, dacht hand ik in hand. hand. Zo, <laughs> zo, zo door maar het land. <laughs> Commodores zijn hier met The Brick House. Ow, oh, she's a bread house. She's night and night tag just letting it all hang out. Oh, she's a brick house, like Lady Stack. That's a fact. I ain't holding nothing back. Ow, she's a bread. house. Well put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the she used? 36, 24, 36. I oh, want a winning hand Cause she's a brick house. Oh. She's mighty, mighty my I just letting it all hang out. Well... We zoeken nog mensen voor het uh, team van uh, Raadje Plaatje van CfM. Nou, jij kan er ook in, want uh, toen ik deze plaat opzette, zijn zei ik meteen Carol Emeralds. Ja, maar dat komt gewoon door die jarenlange samenwerking dus met jou, Dat he? bedoel ik. Als ik de plaat draai, dan is het er wel eentje van Carol Emeralds. Jorden ja. <laughs> een A Night Like This, bij Sofort op zaterdag. Nou, nou is die top 2000, die eerste drie zijn bekend, maar ze zijn natuurlijk ook afgelopen week, en dat vind ik ook wel leuk om te vermelden, uh, de Michelinsterren weer uitgereikt, hè? Ja. Aan de diverse restaurants, en een aantal restaurants hebben natuurlijk wat sterren. En nou, een aantal hier in de buurt, hebben we er ook een paar, hè? Ja, nou, dat is juist leuk, ik bedoel, maar ja. Ja, de Bokkendoors, daar wisten we het al van. Het Overveen, die uh, bezit nog steeds al jaren, moet ik zeggen, twee sterren. Dat is op zich natuurlijk een gigantische prestatie. En het Brouwerskolkje, ook uit Overveen, ook schitterend. Dus uit onze regio twee. En wat mij natuurlijk weer heel prettig in de oren klinkt. De restaurant Libreien in uh, Zwolle behoudt zijn drie sterren weer. Oké. Okay. Dus, uh, maar op de eerste plaats staat natuurlijk Oude Sluis, uh, Uitsluis. Dat uh, staat er ook al jaren uh, met drie sterren uh, te boek. Zo zijn er ook weer een paar nieuwe bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld Onder de linnen. Die had ook alleen uit Aduwart. Weet jij waar het ligt? Geen idee. Heel ver boven Groningen. Oh. Maar goed, de, de sterren zijn weer verdeeld. Er zijn een stel nieuwkomers bij. En wilt u alles eens een keer nakijken wie, wat, waar en hoe? Kijk dan op Dinnersite, de complete restaurantgids. En wij hebben natuurlijk ook iets te vermelden in het dorp. hè? Want Café Koper, ja ja, ons eigen Café Koper is 67ste van Nederland geworden. Café Koper aan het Kerkplein is afgelopen maandagavond als 67e... in de top 10 van 100 cafés van Nederland uit de bus gekomen. Nou, nah, dat is klasse. In Utrecht werd dat tijdens de jaarlijkse verkiezing... van het beste café van Horecablad Miset bekendgemaakt. Uitbater Fred Paap en Maaike Koper waren zeer blij verrast met deze plaats... omdat het de eerste keer is dat ze meededen. Van de beste cafés in Noord-Holland werden zij uiteindelijk 14e na... Applaus. Dat is een applaus waard. Gefeliciteerd namens Sierven. Namens, namens hier ons event. allemaal. We gaan straks eens even een kopertje. dat begrijp je wel. Dat dacht <laughs> ik ook. Ik wil lekkere tapas halen. Beste, cafés van Nederland werd café. Beste café van Nederland: werd café Hessel in Hoorn op de Schelling. Nou, Hessel, dat is ook al jaren. Die zanger Hessel, jou ook wel bekend. Dat vorig jaar nog op de derde plaats stond. Nou, namens CFM van harte gefeliciteerd. En ook ik toch bezig ben met Café Koper. Geniet nog tot zondag 5 december van de tapasweken bij Café Koper. Nou, veel luisteraars hoef ik niet eens meer uit te leggen wat dat is. Want die komen al jaren heerlijk tapas eten bij Café Koper. Hier worden namelijk de heerlijkste tapas geveerd met een goed glas sherry, wijn of bier ernaast. Voor meer info kun je terecht bij Café Koper. Of bel ze even. Of beter nog, loop even langs. Oké, okay, nou tot zover. En tot zover. Uh, we gaan een plaatje draaien voor uh, onze collega Jos van Dam. Hij is zo hard aan het werk. Ja, voor de mensen trouwens uh, die de tekst-TV missen van Cfm. Ja. Het geluid is uh, gelukkig weer terug. Ja. Dus gewoon. Uh, dat hebben we weten te regelen. Het geluid te volgen. Afgelo maar... Afgelopen. Mag ik dat even, even op inspringen? Ja, natuurlijk. Af, afgelopen maandag hebben wij met de, de, de leverancier gepraat. En ik zal zijn naam ook noemen, dat is Dell. Dell Computer, Software en Hardware. Want wij zijn daar nog, hebben daar een contract lopen en we zitten nog in de in de, hoe noem je dat? In de garantietijd. En ze zouden een maandag langskomen, dan wel dinsdag. Ze zijn ook geweest, maar ze hadden niet uh, goede spullen bij zich. En zijn dus onverrichte zaken weer vertrokken. Maar we hopen dat ze volgende week uh, wel acte de présence geven. Want uh, een week zonder Text TV, dat kan dus niet. Het is out of our hands. We moeten braaf afwachten tot de heren tijd hebben voor ons. En uh, dan kunnen wij Text TV weer activeren. Ja, er staat allemaal software op die uh, belangrijk is voor de Text TV. En die ja. kan niet op een andere computer. Dus nee. vandaar. Klopt. Dus wij, Sjors, met name Joris en zijn kompanen, zijn hard druk bezig om alles weer te regelen. Maar dit is afwachten tot de heren van Del tijd hebben en zin hebben om de zaak weer te activeren. En Joris wilde deze horen van Lange Frans en T.I. Lau, de nieuwe single. En hij is mooi, hè? Hier is Sing voor me.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 Zijn supporters dus te juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had die kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt: Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me.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 We zing een liedje voor. De single van Charles Eddie uit de jaren 90 Jordan. Would I Lie To You. Alweer bijna het einde van het eerste uur, Albert-Jan. Daarvoor trouwens hadden we Lange Frans hè, met T. Lauw. Wat een mooie single is dat. Prachtig. Nee, Sing voor me. Ja, en binnenkort gaat Lange Frans ook voor ons zingen hier in Zandvoort. Ja, dat horen we net hè, van Roy, de presentator van Entertainment For You. Wat straks om 5 uur gaat beginnen. Hij komt, even kijken, 4 december naar, naar Zandvoort. En hij gaat in To spelen. Oké. Okay. Dus, maar daar zullen we na vijf uur natuurlijk veel meer over horen. Dus liefhebbers van Lange Frans, zet vast in de agenda. 4 december naar To Be. En wij gaan de laatste plaat voor drie uur draaien. Is Diana Warwick. Don't make me over. Oh. over